En dank dat jullie ingeschakeld hebben op, eh, op deze lezing. En eh, ja, een kleine meditatie om ons te verbinden met het licht buiten ons en het licht dat wij zelf zijn. Een beetje lawaai, want mijn koptelefoon zit niet echt goed op mijn hoofd. Ik hoop dat alles goed, uh, goed te horen is. Ja, zet je voeten naast elkaar op de grond. Sluit je ogen als je dat wilt. Adem rustig in. Doe je neus. En dan houd je adem even vast. En adem rustig uit. Adem nog een keer in en verbind je met het licht van de zon en doe op een uitademing, maak dat licht van de zon door jezelf naar je navelchakra en adem daarin uit. Maar voel hoe je rustiger wordt. En misschien wil je het nog een keer doen. Adem rustig in. Voel het kloppen van je hart. En adem rustig uit. Ga nogmaals met je gedachten naar de zon en breng dat naar je navelchakra. En laat dat licht door je lichaam gaan, naar je linkerbeen. Je tenen, je hiel, je wreef, je enkel zo naar boven, je kuiten, je knieholte, je knie. Misschien heb je wel last van pijn in je benen en breng daar het licht naartoe. Zo naar je bovenbeen en trek dat licht binnen in jezelf tot op je zitvlak. Ga dan met je gedachten, met dat licht naar je rechterbeen, je tenen, je voet, je heel, bovenbenen, onderbenen, nou eerst onderbenen, dan bovenbenen en trek dat licht langzaam, langzaam omhoog en laat dat met elkaar verbinden, dat licht van je linkerbeen en je rechterbeen. Blijf rustig doorademen. Voel hoe dat licht in je onderrug zit. Trek dat licht. Trek dat licht langzaam. Langzaam omhoog. Voel hoe dat licht omhoog kruipt. Voel hoe je onderrug warm wordt. Voel hoe het licht zich verspreidt. Over je onderlichaam. Blijf rustig doorademen en ga met je aandacht naar dat licht. En voel dat licht in je lichaam steeds een stukje omhoog gaan. Voel maar. Iedere keer. Een heel klein stukje. Voel het op een uitademing. Steeds weer omhoog kruipt. Langs je rug gaat. Trek het omhoog bij een inademing. Misschien voel je wel dat het bij je nek aankomt en laat het over je hoofd heen gaan, naar je derde oog. En laat dat licht. Als een waterval naar beneden stort, tot het weer de plaats bereikt waar je was begonnen.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 Op aarde gebruiken veel mensen hun linker hersenhelft. Het is het gericht denken. Het is het denken dat naar buiten gericht is. Het analytische denken. Het denken dat logisch lijkt. Maar ook waarbij het gelijk aangetoond kan worden. Het gelijk van de dingen, de logische reactie op de gebeurtenissen. Dit denken richt zich op de fysische werkelijkheid. De werkelijkheid die wij mensen, menen te aanschouwen. Dit denken is gericht op die werkelijkheid. Het komt voort uit het waarnemen van de dingen om ons heen, door onze eigen ogen, door onze oren, onze handen voelen, zo is het en niet anders. Wij nemen waar wat we van binnen naar buiten zien. De gebeurtenissen die door deze gedachten verwerkt worden en de informatie die tot ons komen, de informaties die tot ons komen, worden als logisch ervaren en zijn zo, zoals wij het waarnemen. Bij mensen het waarnemen. Er kan vanuit een groot overzicht waargenomen worden. De rechter hersenhelft, die met het intuïtieve, het gevoelsleven te maken heeft, richt zich naar binnen. Dan komt geheel andere werelden tegen. In mijn vorige lezing kon je horen hoe de informatie tot de mens komt die zijn rechterhelft, rechter hersenhelft laat eh, werken, om het maar zo te zeggen. Dus de hersenhelft die heeft met het intuïtieve, met het gevoelsleven te maken. Ik kan het wel met een, een, een voorbeeld geven. Uh, dat heb ik wel meer gebruikt, dus maar, nou, laat ik het nog maar een keer doen. Mocht in mijn leven een vraagstuk naar boven komen. En het is plezierig, zoals het altijd plezierig is. Ook al zou het negatief zijn, want dan zou het zo zijn om een, dat ik dat tot mij krijg, om een inzicht in de dingen te verkrijgen. Dus mocht in mijn leven een vraagstuk naar boven komen om een inzicht, inzicht hierin te verkrijgen, dan pak ik een boek of ik ga naar binnen, dat voor mij Positiviteit uitstraalt. Dat dus ook van binnen ontstaan is bij mensen. Bijvoorbeeld, we kunnen de, de Bijbel nemen. Of bijvoorbeeld een ander boek, een prachtig boek, De Meesters van het Verre Oosten. Of welk ander boek dan ook. En dan denk ik aan dat onderwerp. En ik ga zuiver op het, ja, het toeval, maar het valt mij toe, Een toeval bestaat niet, af op, om die bladzijde te openen waarvan ik zeker weet dat daar het antwoord in ligt besloten. Het toeval dat mij toevalt en wat gewoon gebeurt omdat al het vertrouwen ligt in het ontvangen, van de juiste informatie. Van het universum. Van het licht. Van de energie. Of, zoals je het ook, ook kunt noemen, van God. Het absolute, zekere weten. Niet geloven, maar zeker weten. En het is altijd zo. Het antwoord staat er ook van binnen in jezelf te zoeken te vinden het antwoord komt en ja soms in cryptische vormen maar het is altijd een genoegen om erover na te denken en op die manier zo uit te komen op het antwoord het juiste inzicht het absolute vertrouwen dus en ja ook in mijn leven is dat absolute vertrouwen daar. Als er in mijn leven dingen zouden gebeuren die minder aangenaam zouden zijn, dan vertrouw ik daar niet op. Hoe zeer ze ook gelijk zouden kunnen hebben, hoe duidelijk en hoe dwingend ze ook voor mij neergelegd worden en hoe waar ze ook lijken te zijn. Mijn vertrouwen gaat alleen uit naar het licht. En de absolute zekerheid dat het licht, de energie, mij bij zal staan. Niet helpen, maar ook weer wel helpen. Maar ik voel het als een soort mede opgenomen worden in het licht. En ik weet mij gesteund door het licht. En ik weet zeker... Alles goed komt. Want ik heb dat gevisualiseerd. De negatieve vormen worden geaccepteerd. Ook wat daaruit voort kan komen. De acceptatie is daar. Want als het licht dit met mij voorheb heeft, wie ben ik dan om tegen te strippelen? om er tegenin te gaan. Dus het enige wat mij te doen staat, in mijn gevoel, is mij volkomen aan het licht overgeven en mij daarin voelen. Op die wijze gebruik ik mijn rechter hersenhelft, maar ook vanuit mijn linker hersenhelft, om een totaal overzicht te zien. En in het aardse denken te de kijken, is een samenwerking als, als, als het ware tot stand gekomen om de dingen van deze aarde op mijn wijze te bekijken. Dus met andere woorden, mijn denken is vanuit de aardewerkelijkheid, maar richt zich op de geesteswerkelijkheid, de niet-fysieke werkelijkheid dus. Daarin zit het absolute weten. Wat eigenlijk vanuit de linker hersenhelft komt, om te kijken, om te schouwen in de andere werkelijkheid. Dus mijn gevoelswerkelijkheid, de rechter hersenhelft. De astrale wereld, de werkelijke werkelijkheid, de kosmos. Op die wijze komen inzichten tot stand en is het mogelijk om in een ander gevoel te leven hier op aarde. Wat mensen zouden kunnen overwegen is om bij zichzelf na te denken over de verschillende hersenhelften. Wellicht is het zo dat de westerse wijze van denken, dus denken vanuit de linkerkant van de hersenen, het overwicht heeft. En dat is ook wel zo. Laten we zeggen, zo'n 98% van de mensen, het oosterse denken, zoals dat dan heet, dus het denken vanuit de rechter, de her, rechter hersenhelft, is ingewikkelder van vorm. En is in staat om de werelden binnenin ons waar te nemen. En in de diepte daarvan te schouwen. Daar staan werkelijkheden te wachten, die volslagen onbekend zijn voor mensen, die Alleen hun linker hersenhelft gebruiken. Ze kunnen het zich niet voorstellen dat er onzichtbare werkelijkheden zijn. Want, denken ze, als ze niet zichtbaar zijn, zijn ze er ook niet. Toch weten ze dat er mensen zijn die andere werkelijkheden kunnen zien. Dus de mensen die hun rechter hersenhelft gebruiken. Het komt mij voor... Dat het goed zou zijn beide hersenhelften te gebruiken. Dat is de bedoeling om ook daarin een evenwicht te krijgen. Net zoals er evenwicht is in het lichaam, de ziel en de geest. Het denken dus. Zo kan het denken ook in evenwicht zijn om zo in contact te staan met de ziel. En zo is het de bedoeling van mijn lezingen om te laten zien hoe het evenwicht in jezelf bereikt kan worden. Het evenwicht, alle evenwicht, maar vooral ook de vrede in jezelf. Het omgaan met de dingen vanuit je eigen beeld, vanuit je eigen denken. Het denken. Dat naar binnen gericht is, het denken dat zich herinnert, zich diep van binnen herinnert, dat de liefde met een hoofdletter, dat de liefde ook nog steeds aanwezig is en altijd bij je gebleven is, ook al is dat zoveel jaren en jaren geleden. De herinnering van die liefde. De herinnering die zo diep verscholen ligt. Laten wij daaraan denken, als wij onze gedachten laten gaan. Een paar weken geleden ontving ik een e-mail van iemand die zo op zoek was naar de zin van haar leven, die op zoek was naar de liefde binnenin haarzelf, naar die vrede die toch aanwezig zou moeten zijn. En zij is niet de enige. Er zijn er zoveel die het niet meer weten en die manmoedig verder ploegen in hun leven. Het leven dat zij hard vinden en waar ze zo moeilijk mee om kunnen gaan. Het zijn meer mensen dan wij denken en het lijkt alsof het niet zo is. Toch, als we goed kijken, Zien we zoveel verdriet en zorgen om de mensen en om mensen heen. Kijk naar de gezichten en zie die zorgelijke trekken. Zie het verdriet. Toch is het juist uit respect voor hen om niets te zeggen. Ze willen het manmoedig... Zelf oplossen, denken de logische verbanden te zien en zien veelal oplossingen in medicijnen en het in handen leggen van hun eigen verantwoordelijkheden bij anderen. Mijn liefde gaat zo uit naar deze mensen. Toch vraag ik of ik ergens mee kan helpen. En meestal is het antwoord nee. Ze gaan al naar zoveel mensen die hen hulp bieden op een andere wijze. Ja, dat wel. Dus ze weten gewoon niet dat het ook op een andere manier kan. Dat het op mijn manier kan. Eigenlijk weten ze het wel, maar ze willen het niet weten. Want dan moeten ze aan de ploeter. Toch is het zo eenvoudig, want weten ze niet dat ze het niet zelf hoeven te dragen? Weten ze niet dat hun problemen door God gedragen kunnen worden? Ze hoeven het alleen maar te denken en het werkte al. Maar ze geloven het niet... Soms, heel soms, is er een opening van een mens, maar staat die mens voor mij in zijn volkomen naaktheid, kan me in het wezen helemaal voelen en ik voel die pijn, het verdriet. Toch laat ik mij daardoor niet meeslepen. En ik zie dat dat toch een ontzettend goed en lief mens is. Diep van binnen. Maar goed. Er was een vraag gesteld. En ja... Ik kan wel eventjes het, het begin um, ja, van de e-mail. En ze zegt dat ze het... Uh, ja, en bedankt natuurlijk. Ze zegt dat ze het heerlijk vindt om naar me te luisteren. Nou, hartelijk dank daarvoor. Ik weet niet half hoe prettig ik het vind om dit te doen. En ik kan het ook alleen maar doen... Als er, al is het er maar één... Iemand naar mij luistert. En ze zegt ook... Dat het geen moment te vroeg was dat ze mijn programma had ontdekt in haar leven. En ik citeer: <kijkt> ik ga door al zeven jaren een ontzettende moeilijke en pijnlijke periode, diepe emoties en fysieke pijnen, vooral zelfhaat, overheerst in mijn leven. Ik zit in een lichaam waar ik niet van hou. Telkens weer overeet. En dan staat er tussen haakjes vraatzucht. Telkens weer overeet ik me. Telkens pijnig ik mezelf. Ik heb geen zelfrespect. Het is zo moeilijk voor me. Ik denk veel aan zelfdoding. Ik ben al jaren in therapie en ik ben er nog niet uit. Ik verlang zo naar ik weet niet goed wat. Alles is zo verwarrend voor me. Ik verlang zo naar liefde, zelfliefde. Help me, lieve vrouw. Ik weet dat de kracht en het licht in me zit, maar ik kan het niet vinden. Tot zover de Imbil. Ze schrijft over vraatzucht het overeten met andere woorden ze wil wanhopig het gevoel binnenin haar vol maken het is begrijpelijk want het is te voelen in het lichaam je wil, je wilt het stillen in je, in de wanhoop binnenin je. Je wilt het tevreden stellen, het lege gevoel binnenin jezelf. Je wilt het, als het ware, dat ontbrekende, tevreden stellen. En je denkt, als ik nou veel eet, dan voelt dat zwaar. Dan ben ik er. Maar je denkt, met het denken van de aarde, dat dat lukt als je te veel gaat eten. Het helpt even. Dat volle gevoel helpt even. Maar dan weet je met de hersenen van de aarde dat het niet helpt. Je lichaam groeit en groeit. Maar ja, dat was nou ook weer niet de bedoeling. Dus je voelt je nog ellendiger en nog schuldiger omdat je niet aan het beeld kunt voldoen hoe anderen eruit ziet, hoe anderen eruit zien. En zo zit je, voordat je het weet, in een visieuze cirkel. Eten, schuldig voelen en je toch leger en leger voelen. Eten, schuldig voelen en gaan zomaar door. En op, je, op den duur jezelf haten, omdat je er toch niet bij kunt komen. Bekend? Ja, voor velen wel, hè? Nou, als het om het slankere gaat, kan ik je wel wat zeggen. Dan kun je erover nadenken om voor iedere maaltijd drie glazen lauw water te drinken. Ook voordat je de dag begint en ook voordat je gaat slapen. Voor mij mag je alles eten hoor. Veel zelf en beperk je niet. Alleen voldoe aan die drie of twee glazen lauw water. Dat is alles wat ik van je vraag. Het is nog niet veel, nietwaar? En dan nog. Jij bepaalt of je het doet of niet. Je kunt zeggen dat je het zult proberen, maar weet je, dan doe je het niet. Je doet het, of je doet het niet. Zo eenvoudig is het gewoon. Maar kijk nou eens naar jezelf. Het enige wat je hoeft te doen, kijk naar je eigen overgewicht, naar je eigen gevoel. Kijk daar eens met liefde naar. Dan wordt jouw lijf dat wat jouw lijf is en wat bij jou hoort. Dan mag je zwaarder zijn, dan mag je magerder zijn. Het maakt niet uit. Dan word je wat bij jou hoort. En het andere, het voller voelen in je diepe zelf, het zoeken, het voller maken. Ja, en de vragenstelster heeft intussen het antwoord Per e-mail al ontvangen. En ja, dat wil ik ook graag met jullie delen. Dus ja, het, altijd natuurlijk dank voor haar vertrouwen. En weet je, net als jij en ieder ander ging ook ik door een moeilijke periode en pijnlijke periode in mijn leven. Net zoals ieder mens van de aarde. Ook diepe emoties en ook fysieke pijnen. Net als ieder mens die op aarde geboren wordt en weer teruggaat. Want hier leren we het snelst. En ook, ja, net als ieder ander, een behoorlijke doos is En ook ik dacht dat niemand van mij hield en dat alles nutteloos was. Dus met andere woorden, ook weinig zelfrespect. Toch ben ik daaruit uitgekomen. En weet je, als ik het kan, kun jij het ook. En vooral nu, in deze tijd, is het mogelijk. En daarmee wil ik je niet opzadelen met een schuldgevoel, dat het nu eenvoudiger zou zijn dan voor mij en voor vele anderen. Maar het is wat degelijk waard, dat het in deze tijd toch wat gemakkelijker is om bij jezelf te komen. Begrijp dat wij mensen soms door een moeilijke en pijnlijke periode moeten komen in ons leven. Niemand ontkomt daaraan. We kijken om ons heen en we denken dat alle mensen het goed hebben, dat niemand moeilijkheden heeft en dat iedereen zijn of haar leventje in genoegzaamheid kan leven. Het is niet waar. Kijk goed. En je ziet zoveel verdriet en ellende. Je ziet het pas als je er zelf uitgekomen bent. Dan pas ben je ontvankelijk voor de pijn, de noden van anderen. En juist als je er zelf uitgekomen bent, ben je in staat anderen bij te staan. Bij te staan om over de liefde van het universum te vertellen. Het lijden is niet per se nodig. Maar als we gewoon alles in onszelf richten naar het licht. Of wellicht wil je het woord God horen. Dat je je daarna richt. Het maakt niet uit welk woord. Maar als we ons allemaal met alles dat in ons zit volkomen maar dan ook volkomen richten op het goddelijke. Dan hoeven we niet te leren, dan hoeven we niet te lijden. Het lijden is in het denken van ons mensen vastgezet. En wij mensen hebben dat zelf veroorzaakt. En waarom? Zuiveren alleen, omdat we ons eigen diepe innerlijke zelf niet geloofden. We geloofden niet dat we een stukje God zijn. We wilden niet geloven dat we een goddelijke mensen, menselijke God zijn. We wilden wel geloven dat we zondig waren, dat we schuldig waren. En we wilden wel geloven dat we niets waard waren. Hoe vreselijk is dat. Wat hebben we ons voor de gek laten houden. We hebben dat toch zomaar toegestaan. Dat anderen dat aan, dat anderen dat aan ons vertellen. Maar blijkbaar wilden we dat ook horen en niet weten, zeker weten van de liefde die in ons aanwezig is, altijd aanwezig is en ons nooit, maar dan ook nooit, verlaten heeft. Het enige dat ons te doen staat is ons te richten naar dat licht. Je gedachten, je dwangmatige gedachten. Dat het niet waar is, komen in je op en de dwangmatige gedachten komen in je op dat het niet voor jou bestemd is. En de dwangmatige gedachten komen op dat je het niet waard bent, dat je je schuldig moet voelen. Hoe ver zijn we van onszelf afgedwaald dat we dit allemaal zijn gaan geloven. Onbegrijpelijk. Maar ook weer zo begrijpelijk. Begrijpelijk. Want we hebben het zelf toegestaan om te geloven. Daar is niemand schuldig aan. De mensen, de vormen, de kerken, dachten dat het goed was om zo de mensen te benaderen. Ze dachten dat, want het hield in dat ze dan de macht over de ander zouden hebben. En wij mensen hebben dat allemaal jarenlang voor zoete koek aangenomen. Je kunt wel zeggen dat je geen kerk aanhangt of dat je niemand kent die dat allemaal tegen je gezegd heeft. Maar laat ik je zeggen. En zo gaat het al 2000 jaar en langer. En dat is als een dwangmatige mantra, een hersenspoeling in ons gedrukt. En wij mensen hebben het allemaal ge geloofd. Nu worden wij wakker. Eindelijk. Eindelijk. Eindelijk worden wij wakker. En kijk, dat doet zo'n pijn, zo'n vreselijke pijn. Voel die pijn. Voel het verdriet. Voel in jezelf. Je voelt wat je nu voelt. En wees zo dankbaar dat je kunt voelen, dat je nog kunt voelen, want weet je, het is zo herkenbaar, want je bent gewoon bezig om wakker te worden en te zien dat jij wel die gouden mens bent, dat je wel het licht het grote licht in je hebt. Dat jij een stukje God bent. Een deeltje daarvan. Net zoals ieder andere mens. Dat we daardoor met elkaar verbonden zijn. Maar je bent nog zo geïndoctrineerd dat je het bijna niet kunt geloven. Jij, ik, hoe is het mogelijk... Anderen wellicht, maar ik. Ja, juist jij. Jij dus, lieve vragenstelster, lieve luisteraar of luisteraars. Juist jij. Omdat je nu voelt. Je voelt in alle vezels van je lichaam. Je voelt het voelen van je denken. En soms is die pijn bijna niet uit te houden. Als je in die pijn zit, wil je maar één ding eruit. En wel zo snel mogelijk. Dan komen vanuit het negatieve allerlei gedachten in je op, om je tegemoet te komen als het ware. Gedachten om je eigen dood te veroorzaken. Gedachten dat jij toch niet waard bent om te leven. Kijk goed hoe het kwaad in jezelf bezig is om jou met die gedachten mee te sleuren. Kijk ernaar, haast klinisch zou ik zeggen, en hou het goed in de gaten. Wees alert. Ik kan je nu wel zeggen dat je je hier niet aan toe moet geven. Maar, weet je, kijk eens goed naar dat licht... Dat je zelf bent. Kijk eens goed. Dat licht kijkt naar jou. Dat licht laat jou. Welke beslissing jij ook neemt. Het licht heeft zo'n liefde voor jou. Het licht weet dat het kwaad er alles aan zal doen om jou mee te sleuren. Het licht weet ook dat jij je diep... In jezelf bewust bent dat je het licht in je weet. Dat zit er absoluut. Dat zijn de momenten in je droom. Die in kleuren is, waarin je meegenomen wordt door je geleidegeest, die aan je vastzit en die meegesleurd wordt als jij voor het kwade kiest. Maar ook jouw geleidegeest zal je laten, het zal jezelf de keuze laten maken. Het licht, de liefde, God, de energie, laat alle mensen. Maar als jij binnen in jezelf in je wanhoop, je toch naar het licht keert, en de beslissing hebt genomen, om je leven te veranderen, krijg je alle hulp, van het universum, zal het universum er alles aan doen, om jou bij te staan. En op die manier zou ik je kunnen zeggen, dat je al het een en ander, ben tegengekomen dat je op weg helpt. Zo ben je dus ook mijn lezingen tegengekomen. Die uit de bron komen. Die uit het licht komen. Omdat ik mijzelf het licht weet. En dat kun jij ook. Want van mijzelf ben ik niets. Alles wordt van God. Het licht aan mij gegeven. Dat is zo'n geschenk. Ik hoef alleen maar terug te geven met dankbaarheid. Dit is het enige in mijn leven dat werkelijk belangrijk is. Dit neem ik mee in mijn verdere evolutie als ziel. Al het andere is van de aarde. Het licht, jouw licht, dat je nu misschien nog niet helemaal kunt voelen in jezelf, is het allerbelangrijkste in jouw leven. Te weten dat het licht bij jou is, dat jij licht bent. Het is een verbond dat God met de mensheid heeft gesloten, om de mens nooit meer alleen te laten. God gaf jou alles, ook zijn kennis van het kwaad. Opdat jij kon leren, leren en leven. En dat jij de keuze kon maken. Een grote geschenk bestaat er toch niet. Je kunt daarop vertrouwen. Op dat licht. En weet je, iedereen denkt dat dat licht buiten de mens is. Maar het is gewoon binnenin ons. En zoals ik dus ook met mijn lezing begon, met die rechter hersenhelft, kom je in dat gevoel. De linkerkant van ons lichaam en de rechterkant van onze hersenhelft. Met dat licht, met die energie. Zijn we met elkaar verbonden. Je kunt erover nadenken dat je twee soorten gedachten hebt. En in mijn lezingen kun je vaak horen dat ik daarover spreek. De eerste gedachten zijn gericht naar de dingen buiten jezelf. En de andere gedachten gebruiken mensen nauwelijks. Dat zijn de gedachten die naar binnen gericht zijn. Eigenaardig, hè? Dat toch, doe jij dat ook? Deed je dat ook? Soms ga je even binnen in jezelf, om dan weer, zonder dat je het weet, weer je gedachten te richten naar de dingen die buiten je gericht zijn. Het kwaad, als ik het zo mag zeggen, zorgt ervoor dat je niet met je gedachten naar binnen gaat hoor. Het kwaad wil jou bij zich houden, om zo sterker te worden. Maar het kwaad kan nooit sterker worden. Het kwaad is er om je te laten zien. Dat er licht is. Want kijk eens naar de nacht. Als de nacht er niet was, had je nooit geweten dat, er, dat de dag er was. Als het een er is, weet je niet dat het andere er ook is. Alles is van waarde. En zo kun je dus in jezelf bedenken dat het kwaad nodig is om je naar het licht te laten gaan. Jouw gedachten over het kwaad, over het negatieve gevoel, kun je voor je leggen en inademen. Goed, je denkt nu waarschijnlijk, ah, heb ik al zo vaak gedaan, het werkt niet, het werkt bij mij niet. Er zijn misschien mensen die zo denken, maar laat ik je zeggen dat je het niet éénmaal dient te doen, niet honderdmaal, maar duizendmaal, duizendmaal, duizendmaal je eigen negatieve gedachten inademen en in je eigen licht leggen. Jouw licht, jouw licht is zo groot, alleen je weet het nog niet. Je bent het je er nog niet, je bent je er nog niet bewust van. Maar zoals ik zo vaak heb verteld, jouw licht, jouw ziel is zo groot, dat het een hele stad een week lang van licht kan voorzien. Kun je je voorstellen? En dan zullen er een paar spelde prikjes met negativiteit ingeademd worden en neergelegd worden in het licht. Nou, laat ik je vertellen, daar kan dat licht helemaal tegen, hoor. En met dat inademen van je eigen gedachten, je eigen gedachten, negatieve gedachten, in dat licht inademen, wordt dat licht in jou sterker en sterker. Je richt je problemen niet meer naar buiten, maar je brengt ze naar binnen, en binnen in jezelf, dus in de gedachten die je naar binnen richt, en zo ga je erover nadenken. Dit is een geheel ander nadenken dan dat wat je daarvoor deed. Het positieve denken maakt dat je je goed voelt, dat je je waard voelt als mens. Maakt dat je je lichaam weer heelt. Maakt jouw zelfbeeld tot een positief mens en zo zie je dan ook de wereld om je heen. De wereld is niet veranderd, jij bent veranderd. En dat is tegelijkertijd ook de wereld die veranderd is. Het lijkt allemaal gemakkelijk, is het ook. Maar dat kan ik zeggen vanuit het gevoel dat ik nu heb. Ook ik heb achterom gekeken en zag, en zag dat al mijn problemen niet hoger waren dan een kleine drempel. Die, eerst, die problemen die dus eerst in mijn beleving gigantisch berg waren, maar het was niets. Want het lag nu in het licht en ik hoefde ze niet meer zelf te dragen. En mijn heel leven werd anders. Kijk wat je ermee kunt doen. Kijk of je rustig in je gevoel kunt voelen, kunt luisteren. Kijk of je het binnenkort zult horen, diep in jezelf. Er zijn zoveel mensen die wanhopig zijn en toch is het zo eenvoudig om uit dat wanhopige gevoel te komen. Niet door het vechten met het kwaad in ons. Want als je vecht, verlies je het, maar door het te absorberen, het in te ademen in de ziel die we zelf zijn. zijn. De ziel die ons maakt tot een stukje God. Ik heb een stukje hierover geschreven en ik zal dat even voorlezen en dat heet De Enige Oplossing. Door zelf de beslissing te nemen je niet mee te laten sleuren door het kwaad, door ellende, maar zelf de beslissing te nemen je te verbinden met het alomvattende licht, energie, het onnoembare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 Het een hoger doel dient. Heb daar vertrouwen in. Dan zie je de moeilijkheden als een spel, als iets om een ander bewustzijn, een hoger te ontvangen. Alles wordt verlicht en je hoeft het.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 Een aanbrustig in en ademrustig uit. Luisteren naar het kloppen van je hart. Vertrek in je gedachten naar een punt ver boven de aarde. Zie jezelf daar en kijk naar beneden. Diep beneden zie je de aarde in het universum liggen. Kijk, kijk naar die aarde. En kijk naar je problemen op de aarde. Ze zullen er ongetwijfeld nog zijn. Maar kijk, ze zijn nu zo klein geworden. Voel jezelf in het licht. Voel de warmte. Vol de, de liefde. Voel de liefde van het licht. Om je schouders heen. Adem in. Maar voel die liefde om je heen. Je bent niet alleen. Sta erin. En wees het zelf. In het onzichtbare is alles al bezig om voor oplossingen te zorgen. Je hebt alles immers in het licht gezet, en wees daar zeker van. Nou, lieve mensen. Eh, ja, mocht je zelf ook vragen hebben, dit mag het altijd op mijn website. Eh, indienen als je dat zou willen www.yhra.nl en uh, ja soms worden je vragen in een lezing behandeld en de antwoorden natuurlijk en ik geef eigenlijk nu niet meer bericht wanneer die lezing uitgezonden wordt mag ik jullie heel erg bedanken voor het luisteren bedankt daarvoor ik hoop dat je een heerlijke week zult hebben, met alle die je lief zijn. Dag lieve mensen, een goede avond met de andere programma's. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Dag.